Ja, Erenaad Palsterman, uh, je speelt uh, de rol van Pauline in Pauline uh, Paulette, uh, de, de muziektheatervoorstelling van uh, Frank van Laken. Dat is jouw comeback op, uh, op het podium? Ja, ja, na een hele lange tijd staan we hier weer. Ja, spannend, maar plezant. Je kruipt dus in die rol van, van Pauline, dat is iemand ja, met de geest van een zevenjarige. Hoe leef je daarin? In dat personage in dat lijkt mij gigantisch moeilijk. Ja en nee, maar ja, nu dat ik ze gevonden heb, vind ik dat dus niet moeilijk, uh, niet meer. Alleen, uh, het is in heel de voorstelling moet ik zo dat vasthouden. En ja, het is een theatervoorstelling met coulissen waar van alles in gebeurt en changementen en zo. En ik mag dus die Pauline geen moment loslaten, want anders ben ik het kwijt. Stel er valt iets onvoorzien, dan bouwde dat op in je rol dat je dat opraapt, dat je zet er weg en je speelt door. Omdat dat dus... Maar bij Pauline gaat dat niet. Dat kan niet. Want waar we, we ons ook bevinden op de scène, dus bij In de Winkel of, of leeft zij voort in haar eigen droomwereld. Hier, voor, voor haar is is het is het zijn Paulette is belangrijk, Marta was belangrijk omdat die voor haar zorgden. Hey, en, en ze kreeg eten, maar daar dacht ze ook niet bij na. En ze ging slapen, omdat. Dat, ja, zij maakte zich geen enkel probleem. Want ja, als actrice, het <laughs> is, is geen enkel probleem. Gewoon. Ik kijk naar de lichten, ik zit in mijn hofje, in mijn tuintje, en ik kijk naar de zon. En ik hoor muziek in mijn hoofd. Of niet, of wel. Ik bedoel, ik niet, hè, Pauline. <laughs> ja. Zo. Hoe heb je ze dan gevonden? Want het lijkt me niet zo een klik die er meteen komt. Ik heb veel gekeken op straat en in groeperingen. Ik woon op Sint-Amansberg bij Gent. Daar is, en ik denk dat dat ook in het Antwerpen, ja, eigenlijk in heel Vlaanderen wel gebeurt, daar heb je dus ontbijten in cultureel centra of zo. Kun je dus, eh, bij ons was dat, is dat een donderdag voormiddag kunnen gaan ontbijten met, voor de mensen uit de buurt. Dat heeft niks met, met de OCMW of met de mensen die het niet kunnen betalen of zo te maken. Gewoon een moment kunt je met de buurt, met mensen uit de buurt die daar ook komen... ...een kunnen eten en een potje koffie drinken of een thee of zo. Ik ging daar naartoe en daar, kwamen dus ook, daar kwam dus ook een, een moeder met een retarded een dochter. En die bekeek ik dan ook van... Hoe, hoe zij zich verhielden tegenover elkaar. En zo haalde ik overal zo'n beetje van, ah, dat da figuur is zo en dat is zo. Ik heb ook een, een ex-vriendin en die, haar kleinkind is, uh, die had uh, autisme. En dus een paar van de dingen nam ik daar, bedoel, dat interesseerde me, dat mij ook, bepaalde van die hoede uitvallen en zo, die, die dus boven maat zijn. Dus het, het, het, te, het verdriet is te groot en vreugde is te... Het is allemaal een beetje... Uh, en dan in de repetitie geven je te veel en dan zei Frank, een beetje minder. Maar ik vond altijd, je kunt beter te veel geven. dan kan een regisseur zeggen van ho, oh, oh, ho, niet doen dan als je niets doet of heel weinig geeft want dan heeft hij niks om te zeggen van doet dat niet want dat schiet er niets niet meer over maar het is het is ontzettend toch werken met frank ook dus daar ja je treedt ermee in de voetsporen van dora van der groen weegt dat op jouw schouders nee ik ben fier dat ik de rol mag mag spelen die dora ooit gespeeld heeft maar voor, voor de rest, uh, het zijn twee verschillende media. Het een is film en het ander is theater. Dus ja, toen, daar houdt het mee op, vind ik. Nu moet ik wel eerlijkheid zeggen: Ik heb de film niet gezien. Ik heb wel stukjes ervan gezien. Maar toen dus zijn een keer, als ik wist dat, uh, dat ik Pauline mocht doen, heb ik dus ook niet uh, gewild van niks niet meer ervan te zien. Omdat dat, uh, ja, ik weet het niet. Nee, ik wou dat niet ik zal die achteraf wel eens zien, maar nu nog niet. Je hebt je eigen Pauline dus uh, gecreëerd. Je hebt heel vaak in jouw carrière Edith Piaf mogen spelen. Bij het Theater Arena, maar ook bij de musicalafdeling van het Ballet van Vlaanderen. Welke gelijkenissen zijn er tussen Edith Piaf? Want dat wordt ook aangehaald, dat er gelijkenissen zijn tussen Edith Piaf en, en het, ja, het dramatische in, in die rol met, uh, met Pauline nu. Ah, uh, wel nu, overvalde mij. Ja, nee, ik vind niet, uh... oh nee. nee, nee, nee, nee, nee, kijk, luister, uh, wat Pauline, Paulineken, dat is een zonneke, altijd. Uh, zelfs de grootste drama's, Zolang als ze, als ze toch maar ergens de warmte van ver, iets, van vertrouwdheid rond zich heeft, dan, dan, gaat ze gewoon, dan leeft ze gewoon verder. Mm -hmm. Terwijl, eh, ja, ook eh, qua intelligentie eh, en, en emotionele intelligentie en, en andere intelligentie is Pauline zes jaar. Edith Piaf was een grote madame met haar leeftijd. Die, bedoel, dat is een volwassen vrouw. En, en ook al speelde ik ze van, hè, in die musical is het van 17 tot de dag dat ze sterft, maar dat is het levensverloop van, van, een, van een grote madame. Je kunt dat niet vergelijken. Je kunt de, uh, nee, nee. Heel wat musicalgeschiedenis staat erop zijn. Natuurlijk u uh, zelf ook via uh, Theater Arena, uh, musicalafdeling van Koninklijk Ballet van Vlaanderen, Je hebt Chicago ook gespeeld, nog voordat die ja. eigenlijk uh, populair uh, werd. Ja, ja, ja, allemaal in ooit Theater Arena geweest, hè. Ja. Want ja, Lilian, dus Paulette, dus Lilian en ik, uh, wij kennen elkaar van in Theater Arena, uh -huh. in Gent, waar, uh, ja, waar wij samen dan... Maar ik geloof niet dat we ooit samen in de musical gezeten hebben om, door omstandigheden. Ja. Behalve in een Piaf. Maar vermits dat Piaf dus zowel in Arena als in KVS Brussel als in, eh, als in Antwerpen, dus met drie verschillende casts, mochten mij niet meer vragen welke wat zij waren en hoe, want dat weet ik niet meer. Nee. sinds bedankt, Erna, uh, Pastraman, uh, en heel veel succes met uh, Pauline Palet thank you.